De Poolse vrouw die Anne Frank verzorgde in concentratiekamp Bergen-Belsen is overleden. De toen 22-jarige Gina Turkel zat onder meer in Auschwitz en Boegenbald... en werd daarna naar Bergen-Belsen gebracht. In de nadagen van de oorlog heerste de tyfus... en Turkel vroeg of ze in de zieke barakken van het kamp mocht werken. Daar kwam ze Anne Frank tegen die ziek was. Anne Frank stierf kort daarna. Gina Turkel ging naar de oorlog in Londen wonen. Ze was 95 jaar.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 Ze liepen gisteren over het spoor en de machinist wist net op tijd een noodstop te maken. De kinderen zijn weggerend. Bij opgravingen in het noorden van Israël is een bijna 3000 jaar oud beeldje van een koningshoofd gevonden. Volgens de onderzoekers is het een unieke vondst die de kans biedt om in het gezicht van iemand uit Bijbelse tijden te kijken. Het beeldje is gemaakt in de 9e eeuw voor Christus en werd gevonden in de resten van een antieke stad. Het is zeker dat het om een beeldje van een koning gaat, maar wie het moet voorstellen is niet duidelijk.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 Ja, tot vijf uh, uur ben je nog welkom bij de Bomschuitse Bouwclub voor de Open Dag. De benedenburen buren van uh, CFM. En we hebben net van jou van gehoord dat het gezellig druk is uh, daar beneden. Dus neem nog even het komende uur een kijkje op de tolweg 10a... voor de Open Dag van de Bomschuitse Bouwclub. Wij zijn uh, aangekomen aan het uh, derde en laatste uur weer van Standvoort op zaterdag. Albert-Jan. Ja, tussenstand uh, momenteel bij tennis tennis. Uh, dan hebben we het over de eredivisie gemengd 2018... Uh, Zandvoort leidt in de halve finale met drie tegen 1. En uh, de, de heren dubbel en de dames dubbel... die moeten nog uh, aanvangen of ze hebben inmiddels aangevangen. En die kunnen de doorslag uh, geven... zoals Joop van Nessen in het vorige uur ook al aangaf... voor uh, directe plaatsing voor de finale morgen. Uh, uh, uh, dan wel uh, dat de games geteld moeten gaan worden. Maar dat ziet er ook goed uit voor Zandvoort. Dus uh, vooralsnog voorzichtig optimistisch... dat Zandvoort morgen in de finale staat... ...van de eredivisie gemengd 2018. We je ook in het derde uur daarvan op de hoogte. Verder natuurlijk uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1... ...en wel tijdens Pit Report rond de klok van kwart over vier. Vanavond de, om 8 uur vindt daar de kwalificatie plaats. Uh, Max was in de twee voorafgaande vrije trainingen... ...want er komt er nog eentje om 5 uur. Uh, de snelste van het hele veld... ...dus dat belooft wat voor de kwalificatie vanavond om 8 uur. Verder nog wat meer nieuws uit de wereld van de Formule 1... ...tijdens Pit Report... Uh, om kwart over vier. Verder, uh, nou, zoals gezegd, Eredivisie Tennis... Volgen we, gemengd volgen wij op de voet. Uh, het dier van de week ontbreekt ook niet... Uh, rond de klok van half vijf... en die luistert naar de naam Daan. En het gedicht van de week, ja... het gaat of over een verliefde asperge... Oh. of uh, het wordt die andere, maar dat, uh, daar komen we wel uit. Want het is asperge-seizoen op dit moment... dus wellicht uh, dat er een lichte voorkeur is... voor het gedicht De Verliefde Asperge... Rond de klok van kwart voor vijf. Dus genoeg reden om te blijven uh, luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Me a smell. Drake swallow the love. Drake swallow the love. Smell the love. Smell the love. Smell the love. Smell the Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah Bad girls gon' swallow, la la. la. Bust down on my wrist, and it bitch. My pinky rain right bigger than this. Uh, Matter, I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Uh. Matter, I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels Push it back it up, put it on the top. Push uh. it drop low, put it on the ground. DJ, pop it, she gon' swallow that. Uh. Champagne, pop it, she gon' swallow that. Uh. shimmy Ash me Ash meow Drake swallow the love Drake swallow the love Swallow the love Drake I'm word to the Dalai Lama. He I'm a fashion killer. Word to know he cupping that Valentino. Ooh. Ooh. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he know. He know. I like, like your wife and niece. You don't get wins for that I'm having another good year We don't get blimps for that That's the gang still cold. We don't get minks for that When I'm popping them bananas We don't link chimps for that I gave okay, these bitches two years Now your time's up Bless her heart She throwing shots But every line sucks I I'm in that cherry red form With the brown guts My shit's slapping Like dude did Lebron nuts. All the girls in uh -huh. Uh -huh. In the day, Come on, take a seat. Altijd weer een feestje op de Sanfordse Radio als je deze plaat hoort, toch? zwa was dat? Ja, inderdaad, de single van Jason Derulo. Esnaal krijgt het uh, Formule 1 nieuws uh, van uh, Albert-Jan in de Pit Reports. Maar eerst gaan we nog even een speciale plaat draaien. Een, uh, ja, een uitvoering van, uh, van de single van uh, Player en Baby Come Back. Ditmaal uitgevoerd door Lisa Stensfield. Uitvoering van de single van Player en Baby Comeback. Dit baal uitgevoerd door Lisa Steensfield. Je weet wel, die dame die een hele grote heet had met de single All Around the World. En deze single mag er zeker ook wezen. De single Baby Comeback. Het is inmiddels bijna kwart over vier tijd voor de Pit reports. Ja, we gaan vanavond weer racen dan de kwalificatie en morgen de race van Canada. Maar Albert Jan heeft nog veel meer Pit nieuws te melden. Max Verstappen heeft schoon genoeg van alle vragen die gaan over de incidenten waarbij hij dit jaar betrokken is geweest. Ik denk dat ik er als ik er nog een paar krijg, ik uh, iemand een kopstoot ga geven, zei de Red Bull-coureur in Montreal. Nadat de 20-jarige Nederlander tijdens de officiële persconferentie van de Grand Prix van Canada al een paar keer een vraag, had moeten, uh, een vraag had gekregen over zijn incidenten, was hij er klaar mee. Zoals ik al aan het begin al zei, ik begin erg moe te worden van deze vragen, reageerde Verstappen nadat hij had gezegd geen idee te hebben waarom hij dit jaar meer incidenten, bij meer incidenten betrokken is dan voorgaande jaren. Ik denk als ik er nu nog een paar krijg, uh, ik iemand een kopstoot ga geven. Volgens Verstappen is het ook niet zo dat hij dit jaar meer crashes heeft dan de vorige seizoenen. Dat denk ik niet. Er waren er twee die echt mijn fout waren. Maar ik had er in 2016 bijvoorbeeld drie in één weekend. En dat was ook in Monaco al dus Verstappen. Het is allemaal niet zo dramatisch als mensen zeggen... ja, ik heb niet de, de punten gescoord die ik had kunnen scoren... maar dat is niet alleen mijn fout geweest. Ja, het had beter kunnen, kunnen gaan, maar iedereen maakt er zo'n drama van. Het antwoord op de vraag of hij dit weekend in Canada... meer gebrand is op een overwinning dan eerst, laat zich raden. Ik wil elke Grand Prix winnen, dat is nu niet anders dan voorheen. Misschien had Max het wel gewoon over dat drankje. D dat zou ook nog een kunnen. Een ja. kopstoot. Goed, Max Verstappen heeft inderdaad de criticasters al enigszins van repliek gediend. Want Max Verstappen heeft gisteren op het circuit van Montreal voorzichtig teruggeslagen... nadat er de afgelopen tijd zoveel kritiek om was neergedaald. De Red Bull-coureur die afgelopen weken veel kritiek te verwerken kreeg... zette in de eerste vrije training in de aanloop van de Grand Prix van Canada de snelste tijd neer. De 20-jarige Limburger was net sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton. Het verschil met de Britten van Mercedes was 88 honderdsten. Daniel Ricciardo eindigde op de derde plek. De Australiër van Verstappen was ruim twee tienden langzamer dan zijn Red Bull teamgenoot. Verstappen reed in Montreal 26 ronden door een lekker band. Duurde het even voordat hij de eerste tijd kon noteren. En ook in de tweede vrije training van vrijdag was Verstappen de snelste. En Ricciardo wederom derde. Dus dat belooft nog wat. Nog een derde vrije training op de klok van de derde vrije training is vanavond om 5 uur. Uh, correct, ja. vijf uur, dus er kunnen nog één keer wat oefenrondes gereden worden. Dan is vanavond om acht uur tijd voor de kwalificatie. Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan voor uh, de PIT-report. Uh, ja, meer nieuws uh, houden we uiteraard voor je in de gaten. Ja, ken je dat uh, Albert-Jan trouwens? Dan zie je in één keer uh, weer in beeld staan, Hazard on track. Ja. Ja, nou zeg ik gewoon right on track. Is dat ook goed? Ook goed. Ja, toch? Dat was het Formule 1 nieuws uh, vanmiddag dus om vijf uur, de derde vrije training... En om 8 uur de kwalificatie van de race van morgen in Canada. De race die morgen om 10 over 8 in de avond in Nederlandse tijd gaat beginnen. Dus ga er maar vast klaar voor zitten op de zondagavond Max in Actie. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. En Als er dus een uh, ongeval op de baan is tijdens de Formule 1 race, zie je in één keer on track staan. Yeah. <laughs> dat bracht me wel trouwens bij deze single uit de jaren 80. Beetje flauw natuurlijk. The Breakfast Club en Ride on track. Ja, de Pit Reports, we zijn er nog niet helemaal klaar mee. Want je hebt nog een paar, uh, paar geweldige nieuwtjes. Met name dat laatste bericht. Dat is wel een, een mooi bericht. Maar we beginnen met uh, <laughs> toch geen gridstraf voor Ricciardo. Daniel Ricciardo krijgt toch geen gridstaf bij de Grand Prix van Canada. Het onderdeel van de motor van zijn Red Bull hoeft niet te, toch niet vervangen te worden... waardoor de Australiër de straf ontloopt. Technisch directeur Adrian Newey stelde eerder deze week nog dat er een nieuwe MGU-K... dat de energie opslaat die vrijkomt bij het remmen in de motor moest worden geplaatst. Maar de teamleiding heeft er uiteindelijk voor gekozen om dat toch niet te doen. Hamilton ongelukkig met uitstel nieuwe motor. Formule 1-coureur Lewis Hamilton baalt stevig... dat hij bij de grote prijs van Canada en Montreal... niet kan beschikken over de nieuwe motor voor zijn Mercedes. Dat is uitgesproken ongelukkig, zei de viervoudig wereldkampioen uit Groot-Brittannië. Ik neem aan dat Red Bull en Ferrari hier wel met upgrades op de circuit verschijnen. Wat mij betreft is Ferrari zondag de grote favoriet voor de overwinning. Dan nieuws uit de team van Haas, Kevnik Magnussen... En Romain Grosjean moeten tijdens de Grand Prix weekenden in Canada op hun tellen passen. Beide coureurs zijn door de teamleiding van Haas gewaarschuwd dat ze niet mogen crashen. Het team heeft een nieuwe aerodynamisch pakket mee. Maar van elk onderdeel is nog maar één exemplaar beschikbaar. We wilden de update echter per se meenemen naar Canada. Soms moet je gewoon een stap wagen. Anders blijf je er maar mee wachten, al dus teambaas Gunther Steiner. Die weet dat een aerodynamisch voordeeltje zeer goed van pas komt op de lange rechterstukken van Montreal. Kijken we even op de stand van de WK. Uh, en wel bij de uh, coureurs. Uh, aan de leiding nog steeds Lewis Hamilton met 110... op de voet gevolgd door Sebastian Vettel met 96. Daniel Ricciardo met 72 op vinden we terug op een derde plek. En Max Verstappen met 35 punten op een zesde plek. Hopelijk komt er na dit weekend verandering in voor Max. En tot slot goed nieuws voor Scri Zandvoort. Shell sluit een driejarig sponsorovereenkomst met circuit Zandvoort. Naast baansponsoring gaat Shell het tankstation op het circuit uitbaten. Shell en circuit Zandvoort compenseren de CO2-uitstoot... van de al daar verkochte brandstof volledig. Shell is al tientallen jaren actief betrokken bij de motorsport... waar haar producten onder extreme condities worden getest. De kennis die hiermee verkregen wordt, past Shell toe... in de ontwikkeling van producten die geschikt zijn... voor de voertuigen op de openbare weg. Afgelopen woensdag werd de overeenkomst voor het partnerschap... tussen Shell en Circuit Zandvoort officieel ondertekend... door Bernhard van Oranje, mede-eigenaar van Circuit Zandvoort... en uiteraard ook vervent coureur... en machteld de Haan, general manager Shell Retail, Benelux en France. Bernard van Oranje, we zijn bijzonder trots op deze samenwerking. Shell is een bedrijf met een rijke historie... die gekoppeld is aan het racen en aan Circuit Zandvoort. Maar voor de toekomst stelt vooral dat Shell investeert in duurzaamheid en het bedenken van steeds zuinigere brandstoffen. Dat doet Shell mede op basis van kennis uit de autosport... en in het bijzonder van de Formule 1. Dus Shell, nieuwe sponsor, circuit Zandvoort. Zal het dan toch gaan gebeuren, 2020 EV? Ja, ik denk dat Shell wel wat geld meeneemt, denk ik. Ja, dat zal mooi zijn, hè? Formule 1 race hier op het circuit Zandvoort. dichterbij. Ja, geweldig nieuws. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was hem, de Pit Report. Zo dadelijk om half vijf hebben we het dier van de week een nieuwe deze week. Dus blijf voortaan luisteren naar de Salvoortse Radio. De Amsterdamse damesgroep My Thai die was enorm populair in de jaren tachtig. Wat is onder meer een grote hit met de single History. Ja, die is ook wel leuk om weer eens terug te horen. Die gaan we zeker een andere week voor je draaien op de zaterdagmiddag. Maar ditmaal hebben we gekozen voor die andere grote hit van ze. Dat was Am I Losing You Forever. Inmiddels half vijf, tijd voor het dier van de week. En we hebben een nieuwe, want Daan is het een nieuwe dier, toch? zachtaardige hond zoekt liefdevol thuis.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 Ik ben wel heel aanhankelijk voor de mensen die bekend voor mij zijn. Ik zoek een huis zonder kinderen. Hier heb ik helaas niet zulke goede ervaringen mee gehad. Andere honden vind ik wel leuk, maar ook heel spannend in het begin. Ik ben in een korte tijd tweemaal aangevallen door een andere hond. En ik moet dus weer leren dat andere honden niet zo erg zijn. Een stabiele andere hond in huis zou voor mij dus heel prettig zijn. Katten zijn voor mij geen probleem binnen- het huis en buitenshuis. Wel is het prettig als de kat honden gewend is. Ook kan ik even alleen thuis blijven en ben netjes zinnelijk. Voor mij is de hele wereld gewoon heel spannend. Ik heb iemand nodig die mij op een rustige manier de zekerheid geeft die ik nodig heb. Alles wat nieuws is voor mij eng en hier moet mijn baas mij mee helpen. Als ik door heb dat het niet zo erg eng is als ik denk, ben ik ook weer snel relaxed. Dus hebt u of jij misschien een rustig huishouden, alle tijd voor een hond en veel liefde te, te kunnen geven, dan ben ik Daan op zoek naar jou.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 En uh, ja, meld je aan daar hè? en uh, ga eens een keertje kijken naar, uh, naar al die leuke dieren die daar op een nieuwe baas zitten te wachten. Zo dus dadelijk om kwart voor vijf heb je, heb je nog het Asperse gedicht uh, van ons. Ja, dat wordt hem hè. Ja, dat wordt hem. Maar eerst gaan we nog een uh, paar platen draaien en hebben we nog wat andere berichten voor je. Gewoon lekker blijven luisteren naar onder meer deze zingen van Linda, Roos en Jessica. Leuk hè, is inmiddels alweer gauw zingel van Linda, Rose en Jessica. En de Ademnoot. Ja, maakte ik net een playlist via de computer hier in de studio aan de tolweg, Tina. En wat ziet ik, wat ziet ik, de volgende plaat die we klaar hebben staan, na Ademnoot is Breed. Ja, en daar heb ik niet eens over nagedacht. Maar het uh, klopt wel natuurlijk, het hele verhaal hè. Dus uh, hier is ademen van Jack Jones. On me when I touch my skin You got me hooked And you're reeling me in And I look in your eyes I'm on the edge Or I'm on my mind like a song that I can't escape I don't know how many dada I can take I need to know if you're feeling Feeling the same Is it too late? But now it's hard to breathe Too late, yeah. but now it's hard to breathe. Jack Jones en Brief. Uh, inderdaad, ademnoot van Linda, Rose en Jessica. Die past even lekker achter elkaar, die twee platen, Albert Jan. Ja, dat dacht ik. Ja, dat uh, dacht ik ook. Dat dacht ik. Laten we ja, het goed. hebben over tennis. Ja, uh, ik kan helaas nog uh, niks uh, meer vertellen over uh, de halve finale tussen, uh, tussen uh, Zandvoort en. Uh, uh, even kijken, Zandvoort. Wacht even. We hebben weer een computer in de bar. Een Keel, ik kan ook twee dingen tegelijk. Hè? Een telefoon aannemen en uh, voorbereiden. Goed, Alta, Naaldwijk. Tussenstand is 1 tegen 3. Zoals het nu is, Naaldwijk dus naar de finale morgen. En als we naar Zandvoort kijken, tussenstand... Zandvoort 3, Leeuwenberg 1. Uh, we hebben nog de heren Dubbel Griekspoor-Mertens... tegen Jasper Smit en Lootsma. En uh, Chantal uh, Kamlova en Lemoine tegen Karregat Melgers... Dat is een damesdubbel. Die twee partijen zijn nu aan de gang. Zandvoort heeft nog één punt nodig om zich sowieso te plaatsen voor de finale van morgen. En nogmaals, wellicht tegen uh, Naaldwijk. Uh, bij gelijke stand, het zei Joop van Hesse in het vorige uur al... dan gaat het aantal uh, games tellen, uh, gemaakte games. En uh, dan ziet het er ook rooskleurig uit voor Zandvoort. Zandvoort maakt een grote kans om morgen in de finale te staan van... Het uh, eredivisie gemengd 2018 van de KNLTP. Maar er wordt nog uh, elders getennist. En dan ja, we ook ogen... een klein uh, toernootje. Oh, oh, daarvoor gaan we naar Londen en wel naar Wimbledon. Want daar is momenteel de finale van het dames enkelspel uh, aan de gang. Tussen Sloan Stevens en uh, uh, Simona Halep. Eerste set verrassend naar Sloan, uh, Sloan Stevens met 6 tegen 3. Uh, maar Halep slaat terug in de tweede set uh, met uh, 6 tegen 4. Dus dat wordt de beslissende derde set. Kijken we nu even naar morgen. Dan is het Randall, Rafael Nadal heeft zich voor de elfde keer geplaatst voor de finale van Roland Garros. In een eenzijdig duel liet hij Juan Martín Del Porto met 6-4-6-1-6-2 kansloos. In de eindstrijd neemt Nadal het morgen op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem... Die vrijdagmiddag een einde maakt aan het sprookje van Marco Cecinato. Ja, in de eerste set deed Del Porto niet veel onder voor Nadal. Maar in de tweede en derde set kon de lange Argentijnen-tempel van een kampio tienvoudig kampioen in Parijs niet bijbenen. Nadal gaat uh, uh, dit weekend op voor zijn 17e Grand Slam-titel. De Spanjaard verloor in pra Parijs nog nooit een finale. Maar dat is morgen. De damesfinale is momenteel nog aan de gang tussen, zoals gezegd, stevens Halep een beslissende derde set is in de maak. Nog geen nieuws uit Den Haag. Maar zodra het nieuws is, dan zult u het ongetwijfeld heel gauw horen. Dankjewel, Albert-Jan, voor het tennis nieuws. Ja, zo duidelijk het gedicht van de dag, De Verliefde asperja. Blijf luisteren naar CFM, dan hoor je zo duidelijk het gedicht. Meneer, Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tricking fast and then talk slow. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now. I'll take my hands stop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 Je hebt wel eens van die platen, dat als je ze een aantal keren achter elkaar gedraaid hebt, dat je op een gegeven moment wel klaar mee bent. Maar dat is helemaal niet zo bij deze. Nee, ja, blijft gewoon lekker. Je de Ed Sheeran en Shape of You. Inmiddels kwart voor vijf. Ja, en als vaste luisteraar, weet je dan, het is tijd voor het gedicht van de dag. En vandaag hebben we ook weer een hele mooie De Verliefde asperge. Ik lag met jou in hetzelfde bed. We sliepen wel rechtop. Jij stak er net wat bovenuit. Vandaar je groene kop. Ik was stapel op je lange lijf. Dat mag je nu best weten. Ik vond jou echt een reuze wijf. Gewoon om op te vreten. Laatst droomde ik de hele nacht aan één stuk door van jou...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 Het is toch wel weer heel gevoelig hoor, dit gedicht, eh, Albertje. Ja, best een beetje vreed ook. Best een beetje vreed, ja. ja. De verliefde Asperge. Dankjewel voor dat uh, geweldig gedicht. Het is immers Asperge tijd, dus ja, dan uh, ontkwamen we er eigenlijk niet aan, hè. Dit uh, gedicht blijft uh, heel erg mooi. Ja, nog een paar platen te gaan en dan is het Entertainment for your time. En uh, een van die platen die we nog gaan draaien voor de Asperge is Verliefd. Ik sta niet aan te gaan, met mijn mond vol tanden.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 En als uh, Albert-Jan vertelt, verteld, dan zie je het dan ook meteen voor je. Hè? Die twee asperges die uit elkaar gerukt worden. Ah, te treurig gewoon, te treurig voor de zaterdagmiddag. Maar goed. Want we kwamen er niet aan, want het is uh, asperge time. Dus, uh, je hoorde Circus Custus even voor de beide asperges gedraaid. Hè? Als, uh, troost, als troostprijsje. Je hoorde verliefd, de single inderdaad, van uh, Circus Custus. Volgende plaats, die is uh, aangevraagd. De moeder van Dirk die wilde me uh, graag horen. Hier is Brothers in Arms, Dinos When the home is the lowlands, lands And always will be Someday you return to your.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 Wanneer komt hij er weer aan de top 2000, uh, Albert-Jan? Bij mij vanavond. Moeten we er lang op wachten? Bij mij vanavond. Wachten, of niet? Bij mij vanavond. <laughs> Krijg je toch wel zin in als je deze hoort van de Dire Straits. En de Brothers in Arms, we draaien hem speciaal voor de moeder van Dirk. Zij vroeg hem aan uh, via de telefoon van de radio, 5731969. Of 5730393. Het zit er alweer op voor ons, maar jij hebt nog even tennisnieuws, waarschijnlijk. En, allereerst even, Fred, hij hmm. komt wel. Hij, hij komt wel? Hij komt wel, met een hele delegatie van zes personen. Ja. Maar uh, hij, hij hebt net dat hij in de file staat. In de file? Dus het kan zijn dat, uh, dat er na vijf uur even een stukje computer is. Maar dan springt hij er vanzelf in als hij er, er is. Goed, ik heb nog geen nieuws. Ik zal voor de zekerheid nog even kijken. 657. En dan heb ik het over teletext, want dat wordt ook nog steeds gebruikt. Uh, ik heb nog geen nieuws uit Den Haag. De tussenstand bij uh, uh, Zandvoort-Leeuwenberg, halve finale, is nog steeds 3 tegen 1. En in die andere halve finale tussen Alta en Naaldwijk staat het ook nog steeds 1 tegen 3. Waar uh, nu de, de, heren, de, enkels en de heren dubbels en de dames dubbels uh, aan het spelen zijn. Dus uh, de, de ontknoping komt steeds dichterbij, maar blijft spannend. Nog even gauw terug naar Wimbledon. Ik zei u eerder in het programma dat uh, Stevens en Halep. Uh, de, de, elkaar in evenwicht hielden. Wat betreft de eerste set gingen met 6-3 naar Stevens. Halep uh, won de tweede set met 6-4. Dus een derde set was beslissend. Momenteel de tussenstand 3-0 in het voordeel van Halep. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert Jan. En volgende week dan zijn we er weer. Fred is er zo meteen wel. Eerst even ons tot muziek. Ja. En daarna komt iedereen met uh, entertainment for You. Hij staat in de file met een file binnen... naar Sandvoort toe. Ja. Hmm. Oké, okay. Hangt er vanavond voor auto je hebt. Ja, dat is waar. <laughs> hij is toch altijd op de brommer, of niet? Hey, hey, hey. Ja, ja, daar is hij hey, wel. Da, daar da, is, wel. is, die, oh, hey, hij, is hij wel. Hij komt oh. gewoon op tijd. deze dus, en pezen. Hij zo is, is het. Nou, wij Goed. zijn er uh, volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdagavond. Dag. Doei, doei.